Bij een terreuraanslag in Somalië zijn zeker 32 mensen omgekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. Verwacht wordt dat die aantallen nog oplopen. De aanslag was op het strand van de hoofdstad Mogadishu. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op bij de ingang van het Lido Beach Hotel. Een jaar na de dodelijke natuurbranden in Hawaii... heeft die Amerikaanse staat met de slachtoffers een schikking getroffen van 4 miljard dollar... Energiebedrijf Hawaii Electric betaalt de helft. Op het eiland Maui blies een orkaan elektriciteitsmasten om. Daarop ontstond een grote brand die ruim 100 mensen het leven kostte. En opnieuw heeft de Nederlandse roeiploeg voor een gouden Olympische medaille gezorgd. Caroline Florijn won de finale in de skif. Het zilver was voor Nieuw-Zeeland het enige land dat de Nederlandse nog enigszins bedreigde. Litouwen veroverden het brons.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 Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de aan de Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 En, uh, nou ja, uh, fatbikes, we hadden het er net over, Ger, wij, ja. sta, wij zaten gisteren even in de Halterstraat even een drankje te doen. We hebben er een paar niet rijden, dat we dachten van nou, als dan een klein kind verderop loopt, die helemaal het niet verwacht zonder... Die, want hij reed hard, zeg. Hij reed hard, hè? Niet normaal. Uh, ja, we kunnen meteen vragen eigenlijk aan Lars, wordt daar niet op gehandhaafd? Op, op fatbikes die zo hard rijden? Nou ja... Uh, uh, ja, fietsen zijn toegestaan, de... Dat is gewoon het punt, maar fiets is toegestaan, maar het is natuurlijk een heel maatschappelijk... landelijk probleem dat ja. we zien... met die fatbikes. Er was, uh, vanochtend zat ik het nieuwste luisteren. Er was ook een item... Uh, ja, de politie heeft gezegd, minimaal 16 jaar. Dat, ja, ja, dat ja, ze naar ja. een leeftijdsgrens uh, willen. Ja. Uh, er zijn een aantal gemeentes... die een aantal maanden geleden... ook een, een petitie ondertekend... Uh, uh, ja, hebben. Ja, ja. Wat wij als zandwoord ook mede... ondertekend hebben. Uh -huh. het, het Rijk, he, eigenlijk de Tweede Kamer...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 Vetbikes of met scooters, want dat is een beetje vergelijkbaar. Doorheen. Dat mag, een, een scooter, goed, goed scooter mag er niet doorheen. Nee, een vetbike nee, nee. is eigenlijk een beetje ja. grijs gebied. Dus nogmaals, daar moet gewoon echt landelijke Absoluut, regelgeving Absoluut. voor komen. Hey, maar ja dat, ja, dat is, dat is pas uh, uh, uh, uh, na vijf, wordt het pas afgesloten. En, ja. en daarvoor, weet je wel, de, de drukke uh, uh, tijden.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 Uh, nou, jij had de vraag over het, het reclameuitingen uh, op straat. Want het reclamebeleid in Zandvoort, dat komt in september hè, in, ja, in de gemeenteraad. Hè, naar dat de, de, staat volgens mij. Commissie uh, in de gemeenteraad, ja. In de ja, commissie zeker. inderdaad, die ja. uh, half september weer opstart of zo. Oh. Uh, reclamebeleid, kun je er iets over zeggen wat jullie daarmee willen? Ja, nou ja, het is ook één van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Uh, het verbeteren van de uitstraling en de kwaliteit van de openbare...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 panden. Mm -hmm. Dus, uh, maar voor ieder pand komen gewoon regels. Tot hoe ver mag ik uitstallingen doen? En wat dat ook is, of dat de bode of de kruid wat, mm -hmm. nee, dat maakt of, niet uit. Of, of die, de de kik uh, is. Dus daar komen gewoon regels voor. Tot hoe ver mag ik uitstallen? En hoe moet dat vormgegeven uh, uh, worden? Wat voor uh, uh, uh, gevoer reclame mag ik uh, uh, hebben. Hoe groot mag dat zijn? Ja. Hoe, hoe lang, breedte? Mm -hmm. noem maar op. Maar, maar dat zijn, soort regels uh, gaan we allemaal stellen. Maar zijn er nu ambtenaren die ook kijken wat er, nu, wat er nu gebeurt? Bijvoorbeeld bij Kik, waar die de straat in de in de, de stoep helemaal gebruikt. Of uh, het opvolg dat Ger gaf. Zijn er ambtenaren die, die nu ook kijken van hoe het nu gaat? En wat het eventueel zou moeten worden? Nou, niet alleen ambtenaren, maar nou ja. ook deze wethouder gaat geregeld het raadhuis uit. Om gewoon door Zandvoort nee, heen te gaan. Me, ja. uh, en te kijken uh, wat... Wel uh, en niet zou kunnen. Uh, nou, toch, toch heel plat gezegd wat ik mooi vind en wat ik niet ja, mooi vind. Ja, ja. Dat schrijf je en, allemaal op. En, dan, en uh, dat hebben we nu in een beleidsplan geschreven. Oh, okay. Daar gaan we dus met de gemeenteraad over hebben. Want het gaat niet om wat de wethouder nee, nee, nee, vindt. Nee, nee, hm. Het gaat erom wat Zandvoort vindt. Uiteindelijk ja. beslist de gemeenteraad natuurlijk. En de dus. gemeenteraad beslist. We hebben van tevoren met ondernemers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 In, in, in Spanje, die staan überhaupt vol met, ja. uh, met, met, met troep. Nee, maar het, het zou wel goed zijn als er ook overleg wordt, maar dat, dat zal ongetwijfeld gebeuren met ondernemers, hè, dat ze niet te strak worden gehouden, Ja, maar dat is wat ik zei net, hè. Ja, we hebben tuurlijk, ja. aan ja. de voorkant ja. met de ondernemers gezeten, ja. Ja. En gekeken. want die hebben ook Be, be, behoefte aan. Die zien ook tuurlijk, naast tuurlijk. hun pand dingen gebeuren ja. waarvan we zeggen, willen we dit nou met z'n ja. allen? Ja. Uh, dus we hebben gezamenlijk dit ja. plan gemaakt. Ja. Ja. Oké, okay, uh, nou last, uh, hartstikke bedankt. Het is nu reces, dus eigenlijk zou je op vakantie moeten, denk ik, of niet? Of maar je, ga, ga, nee, je nou bent, ja. maar je bent ook logo uh, burgemeester ja, ja. En als je wethouder toerisme en economie ja, in een toeristisch is het, uh, dorp bent. Raar als je zes weken in de ja. zomer er niet bent. Ja. Ben, ja. ben, <laughs> ben hey, mag ik je hartelijk danken. een Heel goed weekend. En, uh, ja, misschien ga je nog iets voor de redding Bigare doen. Ik ga vanmiddag wel even naar het strand. Ja. Nou, Geniet ervan. Geniet ervan. Dank je uh, wel. Dank je wel. Bedankt. Goed, nou ja, dat was een welk nummertje was dit? Kamal Sava van, ja, van het, het, het hele oude, hoe heet de het? De Shorts. Ja, ja en, en de shorts. er is nog iets te vertellen over de Shorts. Dat had jij gezegd, de drummer of zo, dat was een zandvoerder. Ja, de drummer is Peter Bezenmeek, die komt ook uit de zandvoerder. ja. ja, ja. ja, ja. En toen ze dit nummer opgenomen hebben, waren ze elf jaar. Ja, echt waar. Ja, dat ja. klopt. Ja, en van het geld wat ze verdiend hebben, Hans, hoe oh, heet hij ook weer, Hans, nog wat... Die, uh, die heeft een, een, een studio gekocht in baar De Vendel Sound Studio. En het is een hele uh, uh, ja, is een studio waar vroeger heel veel uh, uh, hits zijn opgenomen. Nou, want dit was wel een grote hit. Iedereen stond ja, het mee. Ja, is was een bizarre voelde, maar... grote hit. Europa, Inmiddels is bij ons aangeschoven Duco Boukers. Welkom, uh, Duco. Jij bent van Sports hè? Ja, klopt. Goedemorgen. En uh, goedemorgen. goedemorgen. En, uh, ja, jullie werken samen met, uh, met Pluspunt, het Jongerenwerks Pluspunt.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 Uh, het is niet meer zo vanzelfsprekend als nou, het zal het zijn tien jaar geleden. Ja, ja. En uh, ik denk dat het daarom heel erg mooi is dat we zo'n programma kunnen aanbieden. Dat we uh, eigenlijk ieder kind een hele leuke zomervakantie ja. kunnen geven, of ze nou weggaan of niet. Ja, het, het, het komt eigenlijk voort uit uh, de uh, Dat was toch vroeger natuurlijk. Daar heb je waarschijnlijk zelf ook wel mee gedaan. Mm, nee. ja. Er zijn natuurlijk ook uh, standvoerders die daar mee gedaan hebben. Dat is toen een tijdje niet, helemaal niet geweest. En jullie zijn eigenlijk, eigenlijk in het gat een beetje gedoken. Hè? Kun je dat ja, zeggen? Ja, inderdaad. En uh, nou ja, in combinatie dan met Pluspunt uh, versterken we elkaar. Uh -huh. uh, wij uh, zorgen eigenlijk voor het stukje sport en bewegen. Uh -huh. En uh, hun uh, doen eigenlijk het stukje ja, uh, de cre creatieve activiteiten. Waarbij ze uh, ook uh, kooklessen doen of uh, ze gaan voor maar nog een dag naar een pretpark. Uh -huh. Dus het is echt een breed scala van allemaal verschillende activiteiten. Ja, top. Ja, want het is eigenlijk van 21 juli, dus al een tijdje bezig natuurlijk. Ja, we zijn nu. even kijken. nu we nu twee weken op zitten. Nu. En, uh, tot en met 1 september. Ja. Uh, dan zitten we uh, na de Grand Prix zelfs. En, en vlak voor de einde schoolvakantie dan hebben. Want het begint weer 3 september, geloof ik. Uh, ja, de Zo eerste weet, week ja. van september uh, gaan ze weer beginnen. Ja. Nou, ik heb hier de lijst voor me, maar het, het is enorm veel te doen. Hè? Het is. Uh, uh, ik, no ik noem er een paar dingen, we gaan niet alles nee. uh, noemen, maar... Uh, we even bezig. Bijvoorbeeld morgen is er een uh, circusfeest in Caprera. Uh, tussen 1 en 5 kun je net gezien gezin heen, inclusief busvervoer. Ja. Uh, ja, dat moet toch allemaal ge georganiseerd worden? Ja, nou, dat bus, is iets en, uh, uh, wat, wat pluspunten uh, echt onwijs uh, ja, goed kan. Die hebben gewoon een echt een breed netwerk. Ja. En nou, je ziet ook dat ze onwijs veel dingen voor ouderen organiseren. En ik denk ja. dat het onwijs waardevol is. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, de, naar dit programma... en naar de jongerenwerkers... Ja, datzelfde doen zij eigenlijk voor de jeugd. En ja. als je ziet zeg maar, wat ze daar allemaal doen voor de jeugd... en wat er allemaal mogelijk is... ook qua vervoer en dergelijke, alles is eigenlijk geregeld. Dus, uh, ja, ja, maar zo wil ik ook. Nou, dat Doe is een hele hoop we werk, zo. dus uh, pet je af ook. Ja, absoluut. En want het, jij zegt voor zo'n oudere betrokken worden er ook uh, regelmatig dingen georganiseerd ja nou, nou in het algemeen hè? Ja, dus, uh, ik weet dat Buspunt ja, ja, ja, bijvoorbeeld ja. Uh, op jaarbasis volgens mij ook wel twee uitjes heeft uh -huh. uh, waarbij ze volgens mij echt wel met een bus naar een bepaalde plek in Nederland of om het zelfs buiten Nederland uh -huh. gaan uh -huh. ja en dat, ja, dat is toch gewoon onwijs mooi dat ook ja. voor eigenlijk elke bijna leeftijdsgroep zeker ja we hebben natuurlijk een uh, zeer actieve uh,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 Want, ja. want het huren van een bus bijvoorbeeld, ja, dat, dat, dat, dan, dan ga je al naar 150 euro, noem maar wat. Maar, uh, ik, ik bedoel maar. Ja, ja en dat, ja. dat kan natuurlijk oplopen helemaal. Ja. Ja, dus niet alles is gratis? Want uh, zwemmen bijvoorbeeld in uh, Centerparks kost 5 euro. Ja, klopt. Is dat uh, zo? Oh, en ja. mocht het financieel niet haalbaar zijn, uh, dan kunnen, kunnen ze contact opnemen? Hè? Ja, uh. absoluut. Ja, er zijn natuurlijk ook bepaalde dingen. Ze gaan ook nog een dag naar Walibi. Nou, ik okay. weet niet of jullie dat weten, maar een dagje op ja. het park. Ja. Dus niet ging. Hè? Nou, dat, dat, dat, dat, dat 5, 6, gaat nergens. 40 euro is nee. Voor mij is één kaartje nu 40 euro. Ja. Uh, nou, ja, dan moet je nog daar naartoe. Je moet ja. nog een hapje eten. Apje eten dus, is zo dus echt dat is ook Gewoon hebt. echt ja. een rekening ja. ja. ja. met de betalen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En datzelfde geldt ja, voor een dagje zwemmen bij Centerparks. Ik weet nog in mijn beleving, vroeger kon ik voor een eurotje of vijf of zeven, ja. kon ik ja. een hele dag daar zwemmen. Ja.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 Dan zijn we een keertje ja. zichtbaar als organisatie in Zuid en in ja, Noord. Ja, nou, dat is mooi. En uh, nou, dat, is, dat, dat is fijn dat er op verschillende plekken Tuurlijk. dan in Zandvoort je ja. uh, ja, aanbod is. Ja. Absoluut. Nou, Duco, mag ik je hartelijk danken voor de uitleg. Ja, graag uh, We hopen maar dat er een hoop kinderen nog gebruik van uh, zullen maken en willen maken. En heel veel plezier hebben. En heel veel plezier sowieso. Ook met de watergevechten zijn er al heb ik gezien. Ah, nee, Doe je er ook in mijn of niet? Ja, die maar weet, hey, die weet. dat is dus. <laughs>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 Got dreams come true for me and you. We're going where the sun shines brightly.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 Ja, dan, dan duurt het gewoon weer zes uh, tot acht weken voordat je weer aan de buurt bent, uh, als iets uh, ontbreekt. En uh, ja, daardoor uh, is er een enorme vertraging ontstaan. Dus dat reuzenrad dat staat nog bij de fabrikant. Ja, en, en het ja. is niet mogelijk om dat alsnog zeg maar, uh, hierheen te halen. Dat is gewoon onmogelijk Nee, want die, die, die keuring die gaat pas plaatsvinden op het moment dat het uh, ergens in september is. Dus dat heeft, uh, dat heeft dan geen zin meer. Ja. Dan, uh, tenminste, niet voor het racefestival. Dan zijn weer het op een andere Maar het was natuurlijk ja. niet het enige reuzenrad in.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 Maar um, ja, die heeft uh, toch gekozen om uh, niet naar Zandvoort te komen. Dat is heel spuitig van de week. De afgelopen week is er ook nog één voorbij gekomen. Ja, um, nee, het gaat gewoon niet lukken. Maar hadden jullie dus, daar uh, een contract mee afgesloten of niet? De, ja, met, uh, met, uh, met, met uh, Hendricks hebben wij een overeenkomst gesloten, ja. ja. maar uh, dan kan hij, uh, neem ik aan dat je een no-show garantie hebt. Uh, tenminste, dat, yeah, yeah. Je, dat je moet komen, ja. de, de, de, de, daar een boete tegenover staat bijvoorbeeld. Nee, de, daar staat geen boete tegenover. Kijk, weet je, het is normaal gesproken zo is een dat deze overeenkomst sluit dat hij dat die komt. En daar is eigenlijk ook geen twijfel over mogelijk. Uh, alleen door uh, zeg maar overmacht uh, bij de bouw en uh, de keuring is dat gewoon uh, niet, niet goed gegaan. Ja, ja, dat is hartstikke wild. Ja. En en het, het, heeft, het heeft niet zoveel zin om, om zeg maar, uh, daar juridisch uh, heel veel gedoe van te maken. Nee, hij heeft zijn uh, hij heeft hij heeft zijn. Um, uh, uh, kijk, we hadden daar een prijsafspraak over.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 dat wij uh, die, uh, niet kunnen uh, okay. dat, dat, dat kunnen wij niet betalen. Nou, ik vind het een, een mooi bruggetje, want uh, jullie hebben wel uh, voldoende nog voldoende, maar het is een hoop geld beschikbaar, laat ik het zo zeggen.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 Uh, uh, regelen dingen. Klopt dat nou ah, nee, zou, Daar zouden we meer eens een miljoen aan inkomsten moeten hebben. Ja. O, uh, oh, je hebt nog een ja, derde regeling. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, Maar, maar om, om, om het dus even positiever te draaien, te, draa uh, te, te draaien, wat, wat, uh, wat gaan jullie wel doen?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 Um, ja, de, dat, dat onderdeel, euh, ja, daar wordt geen geld voor gevraagd. Nee, dat klopt. Oh. En de kinderuitbaan staat natuurlijk, dat kost wel geld. Maar uh, daar zitten weer mooie uh, verbindenissen met, uh, met andere partijen aan. Zodat je als je uh, een kinderminuutje neemt, dan kun je gratis kakken en dat soort gekkigheid. Dus uh, nee, dus, uh, uh, ja, er gebeuren best wel wat dingetjes. Sanders, um, we hebben een aantal maanden geleden gesproken over de mogelijkheid dat er schermen in het dorp zouden worden geplaatst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 Begin van de Altersstraat en einde van de zeg maar met alle uh, uh, ja. locaties van, van de horeca. Ja, Fastvestplein, ja. Ja, ja, vast, blij, ja maar goed, dat is de bedoeling natuurlijk. Maar toch concentreerde is zich voornamelijk. Ja, ik woonde zelf precies middenin. Ja. Uh, <laughs> dat ik, ik zag alleen maar mensen daar en er uh, was geen doorkomen aan. Hoe, hey, hoe pakken jullie dit nu aan? Uh, nee, en datzelfde beeld zal maar mijn beleving weer gaan ontstaan. De Halpstaat is gewoon zwaar favoriet. Ja, um, we hebben een mooi programma op het gasthuisplein. En uh, ook op de uh, raadhuisplein uh. gebeurt weer wat. Um, <lacht> maar ja, yeah, weet je wat het is? Men loopt gewoon <lacht> toch naar zijn eigen uh, uh, stadkroeg. En café. En, en, ja. Ja, en, en uh, ja, daar ga je staan. En daar ontmoet je je vrienden. Ja. Uh, uh, ja. natuurlijk ja. proberen wij er alles aan te doen om een loop te krijgen. Maar het zal uh, bij mooi weer zeker weer wederom lekker druk worden. en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 Daar, daar staat op zich een goede programmering. Ja, vorig jaar hadden we ook een goede programmering. Maar je merkt gewoon ja, dat, ja. Uh, dat toch de Haltestraat ja. zwaar favoriet is. Dat, ja. Kijk, weet je, we hebben uh, vorig jaar ook op, op het Raadhuisplein best wel een... Um, en, we hebben de outsiders gestaan. Ja. En dat is best wel een, een, een beetje wat er toe doet. die dat zo doet. En dan zie je toch dat, uh, uh, dat, dat de Haltestraat zwaar favoriet blijft. Ja, dat is, zo, dat is ook zo. Hoe is, hoe is de samenwerking met de... Met de nu, in vergelijking met bijvoorbeeld de eerste twee uh, of drie keer? Nee, nee maar die is, die is eigenlijk altijd zo goed. Weet ja? je. We, kennen, we kennen elkaar, we, ja, kunnen, we ja, kunnen elkaar ja. vinden. En ja. Um, ja, ik, heb, ik heb daar uh, geen enkel probleem mee, dat gaat zich goed. En de, en, de, ja. a, en de aankleding van het dorp, dat uh, worden jullie ook gedaan? Want ik dacht ook... Dat doen we samen met Zandvoort Marketing. Hè? Die Sanford zit bij ons in de, in de vergunning. En uh, uh, die uh, doen uh, een deel, wij doen wat. en uh, ja, ondernemers dat, kunnen uh, ze uh, zeg dus maar <laughs> iets kopen van 35 euro ja. met vlaggen en, en stickers. Ja, dat, en, dat is gesubsidieerd door het innovatiefonds. En, ja. en, uh, en uh, dat is hartstikke leuk. Um, en daar kunnen ze aan meedoen. Hoe en, kunnen ze dan en, uh, dat Ja, dat, dat is ook wat je eigenlijk nu nog steeds ziet. Hè? Je ziet nog steeds, we hebben inmiddels een nieuwe, uh, een, een nieuwe stickerlijn. Oh. Uh, ...om, om uh, toch weer wat vernieuwing te doen, maar uh, je ziet uh, nog steeds uh, de eerste editieversie zien. Ja, ja, ja. en dat is natuurlijk wel mooi, hè? Ja, die is er nooit afgehaald. Nee, <laughs> is nee, nee, dat is toch mooi als we met elkaar zo trots zijn op, uh, op het feit. Ja. Maar uh, de, hoe kunnen ondernemers daar aankomen aan zo'n kit?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 En nu, uh, nu uh, zitten we in een uh, periode dat wij daar als evenement aan moeten voldoen en dat ook moeten kunnen gaan aantonen dat we zorgen dat we geen milieubelasting op dat gebied uh, zeg maar. Uh, Oké, okay, ja, goed. Sondra, hartstikke bedankt voor je, je bijdrage je... in deze uitzending. Uh, nog, ja, nog heel veel succes, nog heel veel succes, sneek en dan moet je daarna maar heel snel hierheen komen, want, uh, ja, zeker. Dan gaan we hier beginnen. Ja, ja, ja, Oké, okay. ik wil hey, Oké, okay, tot een, een fijne uitzending. uitzending en een fijne dag. Goedemiddag. Dankjewel. Bye, bye Ja. If you leave me I'm sorry, sis, and believe me I was wrong And I knew I was all along. Forgive me, I still love you more than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 Nou ja, omdat de, uh, aan de Amsterdamse gracht is natuurlijk makkelijk mee te zwaaien. Ja, van. Ja. Uh, wou je Twins doen ofzo? of zo? Een Sinterklaasbrieftje. Ja, leuk. Maar uh, wie gaat het zingen? Dat is Tino Martin. Oh. Nu blijft het stil. Ja. Maar uh, ja, <laughs> ik hoop, uh, nou, het enige ik, uh, wat ik erover kan zeggen, ik hoop dat hij uh, aan de 0.0 uh, gaat.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 uh, in, in, in de kerk. Uh, oh, niet, niet in de krocht, hè? Nee, niet in de, kro nee de krocht, uh, daar kunnen we ook nog niets over zeggen. Zo. In de kerk om half acht, uh, gratis toegang met pianist Tony Maaiveld.